Het weer. Vanavond is het droog. Morgen is het vrij zonnig en rond de 18 graden. Vrijdag is de kans op een regen- en onweersbui groot. Dan is het een graad of 19. Dit was het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie. Het is nagenoeg gedaan met de avondspits. Nog twee files op de A4 Amsterdam-Den Haag bij hoogmare 2 kilometer. En bij een ongeluk bij Gouda uh, is het vastgelopen op de A12 Utrecht... naar Den Haag tussen Reewijk en het Gouwe aqueduct 4 kilometer. Drie van de vier reistoken zijn daar dicht. Het treinverkeer van en naar het noorden heeft problemen. Want tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort-Schothorst... ligt het treinverkeer stil. En dat is nou precies het spoor tussen Utrecht en het noorden van het land. Het heeft te maken met een kapotte trein op het spoor. Tegen 8 uur hoopt ProRail het treinverkeer daar te hervatten.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 De beste auto die we ooit gemaakt hebben, Opel weer Lebenauto's. De shortlist voor de Esta Luisterboek Award is bekend. Stem mee op luisterrijk.nl.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 Nu 595. Alleen in de Libris Boekhandel. Libris Boeken. Heel veel boeken. WorldTicketCenter.nl. Deze week alle vliegtickets in de zee. WorldTicketCenter.nl. Hypnose van Lars Kepler. Nu 595. Alleen in de Libris Boekhandel. Dit is Radio 1. De NTR. Kerstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast treedt op, twittigt, loopt hard. Reist, en soms kan hij zomaar geheel onverwacht ergens rustig zitten. Maar wat is rustig? Want in zijn hoofd bruist en broeit en borrelt het aan één stuk door. En dat moet eruit, want anders kookt het hoofd over. En deze keer koos hij voor het boek. Woordenvol. Hier is Dolf Jansen. presentator is Petra Possel. Dolf, je zit hier tegenover mij 61,5 kilo schoon aan de haak in sportbroekje. Met fluoriserend shirtje aan. Geflankeerd door een banaan die je volgens mij al op hebt. Bijna. Is dit een manier om vrouwen te versieren en ben ik nu de klos of, of wat, wat gaan we doen vandaag? Het antwoord is twee keer nee, um, zowel van de klos als van het versieren. Uh, <laughs> ik, ben, ik, ben, ik ben in Amsterdam, te gast bij kunststof en ik moet nog trainen vandaag. Dus als wij klaar zijn straks, dan ga ik uh, mijn, mijn dagelijkse training afwerken. En ik hou ervan om mijn tijd uh, goed te gebruiken, dus dat uh, is perfect. Goed, en hoeveel kilometer gaan we dan doen? Nou we, jij, dan, we, we. We, jij dan, hè? Ik, <laughs> ik, ik, loop, ik, ik, ik loop mee tot de deur. Heel fijn. Uh, het is lekker weer en ik voel me moe, maar verder uh, heel gelukkig. Dus ik denk een kilometer of uh, 14, 15, 16 als het mee zit. Goed. En hoe lang doe je daarover? Want jij woont in Oudekerk en Amstel. Ja, dat is hier vandaan uh, 10 kilometer gewoon aan de Haak. Uh, dus ik loop een klein beetje om. Ja, ik, ik, ik, ik loop redelijk door. Dus voor mij is een, no een normaal tempo is zo tegen de 15 per uur. Dus dan weten de lopers ongeveer wat ik loop. Ja. En is dit iets waar je uh, onder mannen van jouw leeftijd... Uh, over op kunt scheppen, dit, dit tempo? Is dit iets waar je wel mee voor de dag kunt komen? Of ligt nu half Nederland in een deuk vanwege, vanwege deze ronde tijden? Uh, nee, dat laatste denk ik niet. En, en laat ik zo zeggen, mannen van mijn leeftijd... Dat, ja, die spreek ik niet zo heel vaak. En, en misschien ik dan wel met hele andere dingen voor de dag kom. Nee, ik, ik, nee het Hoe is, gewoon... spreek je eigenlijk weinig mannen van je leeftijd? Ja, ik spreek überhaupt niet zo heel veel mensen. Maar, uh... Nee? Ja, wel eens. Maar, maar uh, als het over lopen gaat, dan vertel je... Het gaat mij nooit over van, oh, kijk mij nou, ik, ik loop elke dag omdat ik dat lekker vind. En dit is mijn tempo. En iemand anders loopt tien of elf per uur. En dat is een hele goede prestatie. En die heeft er heel veel plezier ja. in. En ja. ik ken Kenianen. Die lopen bijna 22 kilometer per uur. En dat is echt op de brommer nog hard. Dus het is, het is maar net uh, wat niveau je hebt en wat je wil. Ik wil gewoon hard lopen. En ik vind dit een lekker tempo. En ik loop... Uh... Praten lopers onderling altijd over lopen, voornamelijk? Nee, niet altijd, maar het is voor ons uh, lopers wel een, een, een onderwerp. Maar wij praten ook wel eens over, uh, over uh, vrouwen of uh, eten of uh, popmuziek. Auto's eventueel. Auto's eigenlijk niet, nee. Lopen en auto's, dat gaat niet goed samen. Als je dan kan lopen zoals wij lopen, dan heb je niet echt een auto nodig. <laughs> Nou, volgend optreden in Groningen-Zuid. Dan, dan ja, is wel zo. Ik, ik speel inderdaad drie, vier keer in de week als ik, als ik toer. Dus dat betekent dat ik in ieder geval vier keer in de week... al op een andere plek train dan gewoon bij mij vandaan. Uh, en dat is uh, wel leuk als je zeven keer in de week traint. Is het is natuurlijk lekker als je van die zeven, vier... Uh, inderdaad in Winschoten en Goes en Heerlen en Helder uh, loopt. Want even voor de duidelijkheid, je reist per trein. Dan kom je aan en dan loop je bijvoorbeeld in je pakje naar het theater. Ja, maar je maakt er nu een pakje van. Het wordt nu toch een beetje kinky. Het zijn gewoon mijn, mijn, mijn loopspullen. Ja, en het is het toch desondanks jou... ondanks een pakje, hoor. Oké, okay, nou dan zit ik hier in mijn pakje. Um, nee, ja, ik loop. Nee, meestal ga ik gewoon naar het theater, alleen me om ga trainen. Maar, zoals laatst, was ik in Horst Zevenum. Dat is een station. Maar het ligt niet in Horst en ook niet in Zevenum. En het was dan behoorlijk aan het lopen <lacht> om in Horst te komen. <lacht> dus het eerste deel van mijn training was met volledige bepakking naar het theater Horst. En daarna daar het bos in en gewoon mijn training afmaken. Dus ik plan het wel. Ik, ik zit grapjes over je pakje te maken, maar mijn bewondering is heel erg groot. Ja, en insgelijks. Goed, nou, dan, uh, dan delen we dat. Uh, wij gaan straks in Kunststof trouwens ook de winnaar van de Dik Scher Scherpenzeelprijs uh, bekendmaken. Die, die prijs wordt eigenlijk hier beneden één verdieping lager in uh, de Smet uh, in Amsterdam bekendgemaakt. Maar de winnaar snelt zich meteen naar boven, zo rond half acht, kwart voor acht. Het is een prijs voor buitenlandse journalistiek, een prijs die uh, dus over een half uur bekendgemaakt wordt. Dorf, even eerst over het nieuws van vandaag. Dat nieuws dat heb je ons eigenlijk zelf via Twitter aangereikt. Want jij schrijft op Twitter vandaag... Australië stopt exportvee naar Indonesië... naar schok schokkende slachthuisbeelden. Dat is iets waar jij al lang over uh, uh, opwint. Ja, ik, ik maak me druk over laten we zeggen, het systeem wat wij met z'n allen aanvaard hebben. Wij eten heel veel vlees... En wij staan toe of doen onze ogen dicht voor alles uh, wat het oplevert. Aan dierenleed en aan energieverbruik en aan vervuiling... en aan klimaatverandering en alle andere dingen. Uh, vorige week zijn er beelden gekomen op de Australische TV van Indonesische slachthuizen. Die waren zo erg, dat ik, ik, ik zie ze nog steeds voor me... en, en ik, ik zat gewoon te huilen voor de tv... van wat wij met, met koeien en met andere prachtige beesten doen. Je weet dat het zo is. En op het moment dat je het ziet, uh, dan raakt het je nog harder. Uh, de reactie in Australië is nu... oké, okay, we gaan niet meer exploiteren naar Indonesië. De Indonesische reactie was vorige week... Uh, ze hebben alleen in slechte slachthuizen gefilmd. We hebben ook best goede slachthuizen. Waar het mij om gaat, is dat... Uh, als je vlees eet of als je in dat systeem meedoet, dan moet je aanvaarden dat we vreselijk omgaan met beesten. En als je dat wil veranderen, dan zou je bijvoorbeeld minder vlees kunnen gaan eten of erover nadenken. Of alleen maar vlees kopen bij een slager die het in de buurt koopt en niet bij een vreselijk slachthuis. Is allemaal mogelijk. Uh, ik ben niet tegen vlees, ik ben niet tegen boeren, ik ben niet tegen slagers. Ik ben alleen. Ja, heel erg tegen een systeem wat dit doet, wat ja. dit met beesten doet, ja. wat dit met onze gezondheid doet en met het klimaat en met allerlei andere zaken. Dus dat, maar je uh, bent ook grenzeloos optimist dat je gelooft als, als dit gebeurt, hè, bijvoorbeeld die export van het veen in Indonesië, dat dat daadwerkelijk uh, zoden aan de dijk gaat zetten. Of in ieder geval het begin van een zoden aan de dijk. Ik hoop op het begin van een zoden aan de dijk. Ik geloof heel erg in dat als meer mensen, of het nou in Israël of in een andere plek in de wereld is, uh, weten wat er gebeurt, dat mensen geraakt worden en misschien veranderen. Ik weet zeker als je in Nederland zou kunnen laten zien... wat er in, in, in varkensflets en in kippenfarms en in slachthuizen... en noem maar allemaal op gebeurt, dat er iets verandert. Als meer mensen in Nederland weten dat het, het opslaan van levende kippen... een miljoen in een loods dezelfde regels heeft... als het opslaan van wc-papier in een loods. Dus geen brandveiligheid, geen rookmelder. En als de fik erin gaat, goh, 400.000 kippen dood en we gaan weer door hoe meer mensen dat weten, hoe beter. Want ik vind dat kippen levende wezens zijn... en dat wc-papier wc, -papier wc -papier is. Dus ik vind dat dat anders zou moeten. Mm. Ik vind dat wij op een andere manier om moeten gaan met levende wezens. En ja. dat raakt mij, als ik aan die beelden van vorige week en vandaag weer zie... Ja, dat is zo erg, wat mensen daar aan het doen zijn... met koeien en andere beesten... die letterlijk gewoon gemarteld en mishandeld worden... zodat ze maar snel de het slachthuis ingaan. Ja, dat is, dat, is, dat is te erg. Maar ik wil niet overkomen als een oude cynica... maar ik denk dan toch van, eigenlijk weten wij heel veel wel... We ja. weten heel veel wel, maar we willen het eigenlijk niet weten. Wij, het... Wij hebben geen zin om daarna te handelen, laat ja. ik het zo zeggen. En ik ben dan rasoptimist dat ik denk... dat steeds meer mensen er een beetje naar gaan handelen. Of het nou is, vanwege dierenleed, vanwege klimaatverandering... vanwege energie die opraakt, vanwege verdeling van voedsel over de wereld. Dat zijn allemaal argumenten. De gezondheid wel, gezondheid. wel gezondheid, alle argumenten tellen. Uh, kies er eentje en, en handel daarnaar. En ik geloof er wel in dat steeds meer mensen dat gaan doen. En ik weet ook, wat jij zegt is waar. We weten het, maar we willen het niet weten en morgen staan we de kiloknaller. En ergens daartussen gaat het dus mis. Als iemand zijn hond slaat op straat, dan sta je voor op de Telegraaf... en dan komt er een van de halve gangster die zegt... ik schiet je kop eraf, want je bent een dierenmishandelaar. En als we een systeem hebben wat elke dag honderdduizenden dieren mishandelt en, en doodt... zeggen we ja, dat is nou eenmaal uh, voor ons een uh, stukje vlees. En ergens daartussen gaat het mis. Jij eet geen vlees, uit de overtuiging. Uh, misschien hou je er ook wel niet van, dat weet ik niet. Uh, maar... Ben jij inmiddels ook uh, gebombardeerd tot ambassadeur van de, van de anti-vleescampagnes of van de vegetariërsbond? Nee, van ik geloof de... het niet. Mensen weten het van mij. Ik ben ook, wat ik al eerder zei, ik ben niet tegen vlees en vlees eten. Ik ben ook niet tegen slagers, niet tegen boeren. Ik ben alleen tegen een systeem wat dit in stand houdt. Ik ja. denk dat mensen in Nederland zonder enige moeite, als je dat wil, een paar keer in de week vlees kunnen eten. Alleen dat al, als dat een paar keer in de week zou zijn in plaats van heel erg vaak, zou er al iets veranderen. Uh, vis, ook allerlei problemen. Als je heel goed oplet, kan je ook best vis eten. Maar een groot deel van de vis is ook van alles mee mis. Dus je kunt dingen veranderen en toch een heel erg leuk leven hebben en ook nog lekker eten. Je kunt volgens mij niet maar doorgaan met een systeem zoals het nu is en dat in stand houden en doen alsof er niks aan de hand is. Dat laatste kan volgens mij echt niet. En hoe mensen dat voor zichzelf ja, verantwoorden of eventueel veranderen, dat, dat ja. interesseert mij erg. Okay. Uh, je bent cabaretier, je bent schrijver, je bent dichter, je bent radiopresentator, je bent hardloper, je bent columnist. Waar haalt hij de tijd vandaan? Je bent een soort duizend dingen doekje? Nee, dat is echt erg dit. Een Met duizend dingen doekje? Een duizend dingen doekje? Ja, die kan alles. <laughs> ik, ik ben een die is duizend ook heel handzaam, doekje. die kan je ook in je handtas doen. Nou, <laughs> lekker toch? Luister, luisteraars, u kunt reageren uh, op deze uitzending trouwens... via onze website radiokunststof.nl. Daar is een gastenboek. Kunt u een reactie uh, achterlaten of het nou over vlees gaat... of het gaat over uh, Dolf zelf... of het gaat over duizend dingen doekjes? Alles mag. Kunt u allemaal kwijt. Uh, doe dat dan nu, dan kunnen we het ook nog eventjes zo voor... Voor acht behandelen, uh, Dolph Jansen. Uh, ik zei duizend dingen, doe ik, je, maar ik ga me corrigeren. Ik ga het nu plechtstatig zeggen: uh, Je bent een veelzijdig man. Dank je wel. Morgen verschijnt er een nieuwe bundel van je hand: een bundel columns die de titel Woordenvol heeft meegekregen. Columns over je optredens, over je gezinsleven, over hardlopen, natuurlijk over de waan van de dag: het nieuws, je ergernissen daarover, de hypes, enzovoort. Enzovoort, kortom, alles wat in jouw leven voorbij komt. Je gebundel begint met een gedicht dat je eigenlijk ook wel als een soort motto of leidmotief zou kunnen zien of ja. lezen. En ik wou dat gesprek dan ook maar zo beginnen. Het heet uh, Vraag 1. Ik heb lange benen, snelle voeten, overdreven scherpe blik, sterke schouders die je lasten kunnen dragen, Daar ben ik. Ik weet zeker, niks is zeker, juist terwijl ik weeg en wik. Denk, elk oordeel heeft zijn nadeel, wankel weegschaal, dat ben ik. Ik heb fantasieën, diep verborgen, Gonzen, zoemend, geef geen kick. Zin in toekomst zonder zorgen. Doelloos dromen, dat kan ik. Ik heb drie pijlen en een boog, waarmee ik op de bullseye mik. Ik heb vragen zonder antwoord. En vraag één is, wie ben ik? Nou, dit gaat over een weegschaal, over iemand die durft te twijfelen over jezelf. Maar met een beetje fantasie gaat het ook over een... Uh... Man tegen de middelbare leeftijd aan in een existentiële crisis... of althans, die zich allerlei existentiële vragen stelt. Dus uh, om, om maar geheel open te beginnen, hoe gaat het met je? Het gaat heel goed met me, dankjewel. Um, ik geloof niet, ja, een man van middelbare leeftijd, dat, dat, dat klinkt heel oud. En dat voel ik mij niet, maar ik ben vast wel... Maar het is wel een werkelijkheid, toch? Ja, ik ben op de helft, toch? Nou, je bent bijna 48. Ik ben dan, 47. Dan... Uh, bijna, volgende week ben je 48. Over, over drie weken ben ik 48. <laughs> Twee weken, man. Um, nee, dus, dus ja, in die zin zit ik echt in het midden. En misschien wel over de helft, dat is waar. Is dat um, moeilijk te aanvaarden? Nee, ik vind het wel meevallen. Uh, en misschien op het moment dat er allerlei lichaamsdelen beginnen af te vallen... of het niet meer doen of zo, dat het een ander verhaal is. Uh, en misschien omdat ik nou ja zo hard trainen en dat allemaal volhouden en leuk vindt uh, dat het in die zin redelijk goed met mij gaat uh, dus dat, wat dat betreft voel ik me nog steeds be behoorlijk goed en mijn haar valt uh, nog niet echt uit en mm -hmm. alles doet dat ze me zeggen um, dus, dus ik, ik geloof niet dat ik in een extensiteerd... Nou, dat hele moeilijke woord zit in die crisis. Dat zit ik niet. Maar ik vind het wel altijd fijn. Voor Dit gedicht wat we nu gebruiken als opening. En ook van de bundel. Was ook de opening van mijn vorige voorstelling. Mijn oudejaarsvoorstelling. Um, en ik vond dat wel mooi. Iedereen weet, er komt een oudejaarsvoorstelling. Die gaat dus over het jaar. Wat is er gebeurd? Wat vindt hij ervan? Uh, Gedachten, ideeën, nieuws, grappen. Nieuws, nieuws. en alles wat daarbij komt. Ja. Ik vond het wel heel mooi om zo'n voorstelling te beginnen. Met nou, deze regels waren ontstaan. Ja, die gaan uiteindelijk blijkbaar over mijzelf, om zonder dat ik op het podium stond... uit de coulissen deze vier strovers uh, erop te roepen... Uh -huh. en dan het podium is betreden met Wie ben ik? Waarop je opeens ook zo'n voorstelling een andere richting geeft. Want het gaat over het jaar, maar schijnbaar... Uh, gaat het ook over mij? Uh, waar die voorstelling uiteindelijk over ging... Uh, dan, dan weer een volgende... Het volgende is tram. grappig dat je eerst zeg je blijkbaar... toen zeg ja. je schijnbaar... en daarin zit ook al de, meteen de ontsnapping. Zo van, het gaat wel over mij, maar sorry... Ja, ik heb het wel opgeschreven, maar net alsof je er zelf geen regie over hebt. Ja. Alsof je eigenlijk bijna afstand van jezelf weer neemt. Ja, en begrijp dat, je wat ik, ik begrijp wat je het bedoelt. En, en misschien is dat ook wel wat je op een, op een, op een, op een toneel in theater doet. Want ik speel geen typetjes, ik ben geen acteur... dus ik sta er toch wel heel erg als mijzelf... Ook in de voorstelling die ik nu aan het maken ben, die ik volgend seizoen ga spelen. Uh, is dat zo? Want ja, meer, meer heb ik niet te zeggen. Mm -hmm. Ik kan niet iets anders. Um, maar het blijft, het blijft theater. Dus het blijft ook iemand die speelt. Dat hij het allemaal weet. Of het allemaal juist niet weet. Of heel erg twijfelt. Of heel erg zeker is. Dat vind ik het mooie van mijn vorm in, in, in Cabaret. Of Stephen Duppel, het heet. Uh, dat het alles weer waar is. Dat ik dus. Ik ben echt mezelf. En ik, ik speel niet iemand anders. Maar natuurlijk zijn er dingen die je uh, uitvergroot of verandert. Uh, Want ik denk. Altijd. Het is toch een verdichte vorm van dolfjansen die ik op het toneel zie. Of die ik op de radio hoor. Of waar dan ook bezig zie of hoor of lees. De, en jij bent eigenlijk ook bij uitstek degene die altijd dat bevestigt. Die dolfjansen die wij kennen, die is veel drukker. Die heeft veel meer ADHD-achtige uh, facetten... dan de dolfjansen in, in het gewone bestaan. Zoals we je dus eigenlijk niet kennen. Ja. als de voordeur gaat. Ja, en ik heb zelf het idee, dat is waar. Dat is zeker waar, want nog steeds... Als ik wel eens ergens ben en ik zit rustig te eten... Uh, ik heb wel eens gehad dat mensen naar mijn tafeltje kwamen en zeiden van... goh, je bent helemaal niet zo druk. En dan zit je dus je eet gewoon. Te... Je <laughs> eet gewoon, zelfs met, met, met, met mes en vork of whatever. Um, dus dat is waar. Ik heb zelf wel het idee dat dat ook komt. Dus dat idee van heel druk en heel aanwezig. Weet ik veel, zowel door wat Lebes jaren gedaan hebben. Mm. De eerste 5 6 7 jaar Lebes was twee hele drukke mannetjes die alle twee aan het woord wilden zijn. Nou, dat levert een vrij drukke voorstelling op. Dat is later beter geworden. En ik heb ook in die tijd tv-vormen gedaan... waarvan je achterover ook kan zeggen... van, ja, dat had ook al wat rustiger gemogen. Als je namelijk een snel pratend iemand... in een heel snel programma neerzet... wat er ook nog in een heel hoog tempo doorheen gerost wordt... een aantal avonden in de week... ja, dan denkt de gemiddelde kijker... of wat is dit voor een debiel... of in ieder geval wat een druk mannetje. Dus, ik heb maar het, het was mezelf, toch je core business? Dat sneller was je core business. Dat was ja, hetgene maar, waarom jij omhelst werd, toch? Ja, of, of gehaat, maar... Het is waar dat ik nou snel ja, denk. hoe dan ook raakte. Ja, ja. en ik, ik denk snel. Dat is in ieder geval waar. Daar maak ik gebruik van. Uh, bij Spijkers met kop uh, in het theater, en ja. andere plekken. Dus ik denk snel. En ik, als ik gewoon praat, praat ik vrij snel. Dat moet ik me ook realiseren. Want anders dan kunnen mensen niet volgen. Maar dat betekent niet dat ik een heel druk mannetje ben. Dat betekent inderdaad dat ik heel vaak rustig zit en dit soort zinnen opschrijf. Of over iets nadenk of een goed gesprek heb. Ja. Maar het zit alle twee wel in me. Ben jij, ben jij een, wat dat betreft, ben jij een uitgebalanceerde man? Ben jij eigenlijk altijd vrij constant geweest? En geworden? Nou, ik, uitgebalanceerde man, dat zou ik dan weer, weer niet zo gauw zeggen. Uh, dat weet ik niet. Ik, uh, ik ben wel behoorlijk veranderd en er is wel heel veel gebeurd. Ook dingen die, als je naar mij keek toen ik nou ja, op school zat of studeerde of noem maar op. Al de dingen die ik ben gaan doen denk ik niet dat er iemand was die op dat moment zou denken dat ik dat zou gaan doen. Ik was eerst heel verlegen en later nog uh, vrij rustig en niet aanwezig. En uiteindelijk sta ik op het toneel. En is het uh, ja, zogenaamd normaal dat er 800 mensen tegenover zitten... die allemaal zitten te luisteren? Dat is natuurlijk... Je bent zo'n geval van iemand die, zich, die zichzelf overwonnen heeft. Ja, hoewel ik ook niet... Ik moest mezelf ook niet over om op het podium te lopen. En ik vond het puur leuk om te doen. Lemens en ik vonden het puur leuk om een op te lopen en op onze toon grappen te maken... en eh, zou ik maar zeggen Ruud Lubbers' eh, kaart aan te pakken. Want mm. uh, zo lang geleden waren wij al bezig. Uh, en, en Joris <lacht> Voorhoeven en, en noem maar op. Um, dus dat was echt vanuit de fun van dat doen. Uh, niet van, we kunnen het, want dat was niet zo. Niet van, we weten het, want dat was niet zo. Uh, Lubbers had altijd iets meer het idee dat hij het wist dan ik. Maar dat levert ook weer goede dingen op. Um, uh, dus het was meer de lol van het doen. Uh, en ook niet van, ik moet mezelf overwinnen. Ik ben ook nooit zenuwachtig geweest van, oh, nu gaan we het podium op. Ik dacht, nou, we gaan gewoon spelen. Dan zitten wat mensen, dan gaan we lachen. En dan werd het, werd het soms ook lachen. Maar, maar wat erachter zat, was dan, zoals je zelf net aangeeft, wel een, een tamelijk verlegen jongen. Een jongen die wel op de ene manier dan uit een schulp ja. heeft moeten kunnen kruipen. Ja. En, dat, dat, ja, en dat, dat was misschien al een beetje bezig, ook door het lopen wel, vanaf mijn vijftiende. Nou, toen ik zo 22, 23 was, 21, 22, ben ik ook heel goed gaan lopen. Ben ik heel snel goeie, of een redelijk goede loper geworden. Uh, ik bleek iets dus te kunnen. En niet heel lang daarna gingen we en ik samen wat dingen doen. En bleken we dat ook een klein beetje te kunnen. Uh, dus er gebeurden een paar dingen uh, die dat wel... Die jou hebben aangemoedigd. Die me hebben aangemoedigd. Ik heb door het lopen zeker zelfvertrouwen gekregen. Alleen al het durven als verlegen jongetje van 15, die eigenlijk niks durfde om uh, nou ja, dit pakje aan te trekken... En dan, uh, de straat op te gaan en hardlopen ja. en mensen die roepen, hey, ze hebben hem al, of uh, weet je, ja, ja dat vind ik toch weer iets anders dan in een radiostudio met zo'n pakje komen zitten. Dat vind ik ja, voor mij is, is die stap is die afgelopen, weet je, ik loop nu wat is het, uh, 33 jaar, het kan Dat kan jou aan nee. Ik scherm om in de trein. Ik loop overal, het... je bent het helemaal voorbij. Dat ja, ik ben ik ben lopen, dus ik ga hardlopen. En uh, ja, weet je, wel, het maakt mij niet uit wat andere mensen daar dan van vinden, nee. nee. Nou, ik heb, ik heb met heel veel plezier jouw bundel columns gelezen. Ook omdat, omdat jouw. Jij schrijft eigenlijk zo gemakkelijk. Jij schrijft een beetje zoals je praat. Maar dat kan ik dan in mijn eigen tempo lezen. Dus dat is, dat is dan, lekker, hè? Dat is mooi meegenomen. Ja, heerlijk. En ze zijn grappig, ze zijn puntig, ze gaan er ergens over. Het is een mix van, van, van, van politiek en engagement. Maar er zitten ook heel veel persoonlijke kleine geschiedenissen in. Uh, observaties enzovoort, enzovoort. Maar één ding viel mij wel op, is... heel erg intiem, persoonlijk... dat zul jij niet zo heel snel worden in jouw, in jouw stukken. Het, je fijnst het wel... Maar je laat eigenlijk niet zo heel veel van jezelf zien. Klopt, nee. uh, klopt mijn analyse? Ja, dat, dat, dat zou heel goed kunnen. Het heeft denk ik met twee dingen te maken. Het enige wat, wat me opviel, waar ik aan moest denken... is dat ik, ik heb jarenlang ook een column geschreven in het Noord-Hollands Dagblad... dat ging meestal over sport, maar ook over andere dingen. Uh, en toen kreeg ik de kritiek van uh, lezers dat ik het woord ik zo vaak gebruikte. Dus alsof het allemaal over mij ging. En schijnbaar vind ik dat makkelijk schrijven. Dat klopt met wat jij zegt. Uh, ik schrijf zoals ik praat en dan gebruik ik het woord ik ook wel eens. Uh, maar ik denk wel dat het waar is dat... dat, uh, dat uh, sommige dingen ook niet in een kolom terechtkomen um, en dat of dat nou dat beschermen is of dat ik denk van ja Um, dat deel, uh, wat interesseert de mensen dat nou, of waarom zou ik dat met mensen delen? Laten we zeggen, tv-programma's die hierop gemaakt zijn, dat mensen bekend of onbekend hun hele hebben en houden op tafel leggen, omdat het op tv wel lukt, wat wij spreken thuis of bij de psycholoog niet lukt, vind ik altijd een beetje raar. Dat hoeft voor mij niet zo. Mm -hmm. Dus er zijn dingen, ik bedoel, lopen heeft ook een hele grote emotionele kant voor mij, uh, omdat het een groot deel van mijn leven bepaalt. Dus daar kom je ook wel emotie in tegen. En het gaat heel erg over mezelf. Uh, en inderdaad, dingen, of het over je kinderen gaat of over andere dingen, zit dat ook in. Um, maar misschien dat ook wel is dat ik denk van nou, er zijn ook dingen... ja, daar hoef ik niet over te schrijven, want dat is of heel erg van mij... of van mensen om me heen. Uh, maar je, je, je, je raakt die onderwerpen wel aan. Bijvoorbeeld uh, gezondheid, vergankelijkheid, uh, ja. uh, de angst voor de dood... of misschien uh, uh, liefde, de, de liefde, hè? Uh, liefdesrelaties, uh, nou kinderen inderdaad. Je raakt die onderwerpen wel aan, maar je, je, je houdt de voordeur wel dicht. Dat is eigenlijk een beetje ook een opvatting van je dus. Dat denk ik wel. Ik denk als het over die dingen gaat, wel. Als je bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld kinderen aan de ene kant... Uh, uh je, als je kinderen hebt en je maakt daar een grap over, je schrijft erover... dan kan het beide kanten op. Ik heb in de voorstelling een paar grappen gegaan over mijn dochter en mijn zoon. En of dat nou helemaal waar is of niet. Of dat het helemaal verzonnen is of niet. Mm -hmm. Ik vind dat dat mag, net zoals je mag grappen maken over je moeder... of over je vrouw of je vriendin of je weet ik veel wat. Dat is ook een vorm uh, die je mag gebruiken. en dan ja, gaat maar dan naar je het gewoon over. instrumenteel. Hè? Ja, maar ja. dan merk je ook dat mensen ook weer alles geloven. Dus ik, ik beweer nu in de voorstelling iets over mijn dochter... wat ik echt nodig heb voor mijn verhaal, wat echt niet waar is. Maar stel je maar wat... zegt niks over je dochter maar je zegt iets over jezelf. Bijvoorbeeld over jezelf als vader. Of over jezelf als minnaar. Of over jezelf als uh, man met wel of niet doodsangst. Ja. Dan, ja, ik, ik... dan gaat het wel heel erg over jezelf. Ja, maar ik geloof niet, zeker als weer over echt over mezelf zou gaan... dan geloof ik niet dat ik het bewust ontloop. Omdat dingen die mij echt raken, dat wil ik ook over schrijven. Uh, is het wel zo, denk ik, dat de kans dat het dan in een, in een gedicht... of in een liedtekst terechtkomt bij mij een stuk groter is, dan dat het in een kolom terechtkomt. En waarom is dat? Omdat ik, denk ik, die, die, op een of andere manier als het over dat soort emoties gaat... ook dingen die je zei, misschien wel uh, gezondheid... of iemand in je buurt die je ontvalt, uh, of dat soort dingen... Um, ja dat ik dan inderdaad eerder op een paar regels kom... die uiteindelijk blijken een, een gedicht of een lied te worden. Dan vind ik dat ook het, het, um, uh, het spannende. Ik vind het mooi om te proberen, als ik een, een grote emotie heb... of het nou in het liefde is, of angst, of iemand die dood is gegaan... of wat dan ook, of, of een kind dat geboren is, uh, langer geleden... vind ik het ook een, een soort van uitdaging. Lukt het mij om dat hele grote gevoel wat ik heb... die vreugde, of dat verdriet, of die angst... om dat in... In die vorm te krijgen. Uh, soms omdat ik poëzie regen. zich. Poëzie noem ik het dan maar even wordt gemaakt, uh, liedteksten enzovoort. Omdat zich dat beter leent. Ja, vind ik wel. Of omdat je. Of omdat je misschien ook niet die grens over durft te gaan om om dan helemaal met, ja, met de bidden bloot te gaan. Ja. Want dat is er natuurlijk wel. Ja, ik, ik denk dat ik het dan denk ik het dan mooier vind, ook echt voor mezelf... mooier vind om het, om het in een, laten we zeggen, wat poëtische tekst zoals, te, te, te zetten. Wat betekent dat, uh, wellicht voor de ene lezer wat anders betekent dan voor de andere. Want bij poëzie weet je dat natuurlijk ook niet, weet je... haalt iemand eruit wat ik erin gestopt heb? Is dat van belang? Weet ik ook niet. Ik weet dan, dit was mijn emotie, dat is gelukt in die, in die 32 regels om dat, om dat vast te leggen. Uh, en dat vind ik dan inderdaad uh, mooier en spannender... Om dan om het heel letterlijk te, te beschrijven. Ja. Um... Nou ja, we, we, we spraken met je oude collega Hans Sibbel. Je noemde hem net al, Lebbes heet. Ja, ik, die ik, noem, even, ja, ik, vind, ik weet niet Hans Sibbel heet... maar voor mij is dat geen haalbare kaart. Oh, oh, Wij gaan gewoon Lebbes heel zeg, vanaf graag. nu. Uh, Lebbes die zei, ik moet wel zeggen dat ik destijds de beslissing nam om te stoppen. Jullie zijn als duo uit elkaar gegaan, voor de mensen die dat niet weten. Dat vond Dolf niet leuk. Maar goed, teleurstellingen horen bij het leven. Dolf is geen megaster in het uiten van zijn gevoelens. We hebben dan ook nooit woorden of ruzie gehad. Zijn gevoelens kan hij altijd alleen kan hij vooral kwijt in een liedje. Ja, dat laatste. Dus dat klopt wat ik net zei. Een liedje of een, of een gedicht. Ja, of dat, maar dat eigenlijk wel. zegt hij ook gewoon van... ja, op een andere manier. Hij, het, het is iemand die het eerder achter de, achter de luiken houdt... dan dat hij het deelt. Ja, er zijn gelukkig wel een paar mensen... met wie ik het wel deel. Maar dat, dat vind niet. ik dan... Nou, Lebbes en Jansen was in die zin een raar ding. Wij kenden elkaar al lang voor we Lebes en Jansen werden. We waren dus ook enigszins bevriend. Al heel lang geleden, ook als lopers. Lebbes liep ook bij dezelfde club als ik. Lebbes zegt het... van, we hebben elkaar als duo uitgewoond. We. We Volledig, we... 17 jaar lang hebben wij dus. Nou, ik denk, als je gemiddeld kijkt, toch wel van de 350 dagen per jaar... toch wel zeker 250 dagen per jaar samen doorgebracht. Ja. Uh, schrijven, spelen, nieuwe voorstellingen maken. Hoe intiem weer... wil jij het hebben dan? Nou, dat we zo zeggen, intiem in de zin van... ik heb jaren met Lebbes in de kleedkamer uh, doorgebracht... dat hij nog geen geld of Verwoordelijke onderbroeken, echt veel intiemer dan dat, Kijk, hoef je niet te is zijn. Zoet, hè? de wraak is zoet. Nee, dit, dit is een feit. Uh, <laughs> en die andere dingen die jij zei, ze kloppen. Ze kloppen. Lebbis, mail, dan, mail dan. Nu, nu komen we. Komen komen en Lebbis, nu met die, die andere die, dingen. Je ziet weer met zijn grote neus in een berg kookt, dat weet iedereen. Maar, <laughs> um, nee, dus we zijn heel dicht bij elkaar geweest. Ja. maar 17 jaar lang. En het is ook waar um, dat. Dat. Uh, en, en, en Koos, onze regisseur. Koos op Terpstra. een bepaald moment. Koos Terpstra Op een bepaald moment. Uh, besloten hebben dat het voorbij was. Wat voor mij nog niet voorbij was. Nee. Dus en daar horen dan toch, daar horen, daar horen tranen bij, daar hoort afscheid bij, daar horen gevoelens bij, teleurstelling, in de steek gelaten. Alles wat in een rouwproces allemaal, boosheid ja, wellicht. Ja, dat klopt. En die, dat was er ook. En, en dat hebben we alle twee op onze eigen manier verwerkt. Uh, maar, Hoe heb jij dat verwerkt? Dan? Nou, ik heb, ik heb, ik heb niet uh, met hen uh, uitgebreid over. Uh, de teleurstelling was, en daar hebben we het wel over gehad, maar niet uitgebreid. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met: als je, als je, het is natuurlijk een soort van relatie, want we we zijn heel lang met z'n drie ook geweest. Dus met, met Koos erbij. Uh, als er op een paar punt blijkt dat, dat, dat, dat dit gebeurt. Dus dat, dat uh, twee van de drie op een x-moment besluiten. Het is eigenlijk wel op. Ja. Terwijl de derde denkt van nee, hey, we hebben nog heel veel te vertellen. Ja, dan is dat weet je, Dan een ben je situatie. eigenlijk de, de, de achtergeblevene of de achtergelatene. Ja, min of meer? met dan als voordeel dat ik in dat gesprek... Want het gebeurde en het was voor mij onverwacht. Uh, dat ik in dat gesprek, ja, dat zo gaat het dan bij mij, al meteen in mijn hoofd had. Nou, dat betekent dus dat ik volgend jaar... Alleen wat gaan maken. En ik had ook al meteen een titel bedacht. Wat ik denk voor het eerst in mijn leven maak ik geen oudejaarsvoorstelling. Want dat deden we elk jaar. Dus mijn volgende voorstelling heette Geen oudejaarsvoorstelling. En speelde ik vier maanden lang een oudejaarsvoorstelling onder die titel. En dat ontstond in mijn hoofd tijdens een gesprek. Dus misschien ook een soort van verwerking. <lacht> uh, ik hou van spelen. Lewis houdt van spelen. Hij nog veel meer dan ik. Want hij speelde nog meer en nog. Uh, ja, het is net alsof je bij wijze van spreken al snel meteen binnen het uur een minnaar neemt. Omdat je er niet tegen kunt dat je verlaten wordt. Ja, maar nu praat je echt volledig hard jezelf want dit is echt niet mijn wereld. Dat was uh, ook allemaal. Daar heb ik allemaal geen tijd voor. Maar, maar, Daarvoor moet hij te veel lopen. Maar, is, kom maar zeggen. Dit lichaam. Maar. Uh, nee, dus dat is misschien ook wel niet Maar we waren in een vergelijking met relaties. Hè? En dat je in de steek gelaten werd. Ja, ik heb wel. Uh, ik weet niet hoe dat precies is gegaan. Dat is natuurlijk ook alweer jaren geleden. Maar ik heb natuurlijk wel thuis. En met, uh, en met een goede vriend. En met een of twee mensen. Die, die ik uh, uh, in de theaterwereld goed ken. En die ik vertrouwde. Uh, heb ik het er wel over gehad. En uh, ook mijn teleurstelling gedeeld. Maar het is ook niet zo, ze zeggen, maar, dat ik hem zeg maar, helemaal kapot was en drie maanden niks kon. Nou, laat ik het dan anders formuleren. Want uiteindelijk komen we er wel. Uh... Ik, ik kom allemaal draadjes tegen in dit boek... van dingen waar je een beetje verdrietig of boos of gepikeerd over bent. Over... Gepikeerd zelfs? Ja, je ge gepikeerd dat uh, 3FM je niet meer wilde. Gep gepikeerd dat Pinkpop uh, zei, Toedeledokie, uh, Dolf Jansen. Terwijl jij zelf nog het gevoel had... Oh, dat, klopt. dat je er middenin zat, ja. dat, je een dat jij dat nog best kon doen. En dat en was en ook echt zo. Overigens had je ook een heel groot publiek. Dus ja. het was ook niet zo dat, dat er heel veel brieven binnenkwamen... van kan die man weg? En nee, als, je, als je over 3FM hebt, daar, daar, daar, het had niks met succes te maken. Want het programma was altijd uh, weet je wel, heel erg goed beluisterd. Ja. En het was een, was een leuk programma, alleen het had andere redenen. En dat kan gebeuren. Maar laat ik het zo zeggen, je teleurstelling over, over dat, dat, dat verplichte afscheid. Ja. Dat, dat onverwachte en niet verkozen, door jou verkozen af, afscheid. Daar maak jij een klein beetje een leuke twist van en een grap. Maar het is eigenlijk iets wat je, wat je heel diep raakt. Jouw broer heeft ook tegen ons gezegd. Je hebt jouw broer echt iedereen Jim, ja, iedereen. He? Echt waar. Serieus. Ik ben zo benieuwd wie er nog meer op die lijst nou, staat. Je jongere broer Jim, dus die hebben we gesproken, en die zegt dat was echt, het deed hem heel veel pijn. Ja, alleen dan heb je misschien een aantal mogelijkheden. Je kan het helemaal uh, denken van uh, fuck it en weglopen. Uh, ik heb dan. Uh, daarover geschreven. En zoals jij zegt, van dan geef ik er een twist aan. Dat, dat, dat, dat klopt. Um, wat natuurlijk ook nogal alles gebeurt... Um, en ik heb me ik heb daar vast wel eens over uitgesproken. Volgens mij één keer in een interview herinner ik me... omdat daarna gevraagd werd... Um, ik ben dan niet goed in, in, uh, in, we zeggen, in, in natrap of in rancune of mm. in, in heel boos worden. Of zelfs op het moment dat dingen spelen, uh, wat in de media nogal de gewoonte is. Heel hard met deuren slaan en nu moet dit en nu moet dat. Ja. Dat kan ik niet. Ik ben ook niet zo goed in conflicten. Je bent geen ruziezoeker. Ik ben geen ruziezoeker. Sommige mensen gebruiken conflicten. Kan ik ook niet. Dus dat betekent op het moment dat, en zeker in de omroep en zeker in de tv-wereld speelt dat echt. Je moet op een bepaalde manier daarin staan en voor jezelf staan. En ook het conflict gebruiken. En zeggen van weet je eigenlijk wel wie ik ben en ik wil nu dit en dit en dit. Die dingen kan ik niet. Dus dat ik het zo lang ook op tv volg houden, is in die zin een godswonder. Dat ik op de radio, zo op radio 2 als op radio 6 heel erg mijn gang kan gaan. Nou, dat zal dan iets te maken met dat ik dat kan en dat mensen dat leuk vinden, dat ik dat heel erg uh, graag doe. Um, maar de hele tv-wereld en ook andere dingen, ja, dat gaat over andere uh, belangen wordt op een andere manier beslist. Maar eigenlijk en, zeg je hiermee dat, dat past eigenlijk niet bij mij. Uh, ik heb bij tv gemerkt uh, dat op zich het maken. Ik heb laatst toevallig weer even twee kleine dingen gedaan. Het maken vind ik heel leuk, iets bedenken en dat maken. Dat uh, ter plaatse uitvoeren vind ik allemaal hartstikke leuk. Er zijn ook programma's die ik die ik zou willen, uh, weet je al, of het soort programma wat, wat, wat ik zou willen doen. Maar alles eromheen. En dat heeft dus te maken met wie bij de omroep heb je mee te maken... netmanagers, uh, afspraken die eventueel weer veranderen of uh, niet nagekomen worden. Al die dingen. Ik kan daar niet goed mee omgaan. Dus dan is het verstandiger, uh, Waarom blijkt. kan je daar niet goed mee omgaan? Omdat ik niet, omdat ik niet goed ben in... In, ik in. Voor jezelf opkomen. In die zin, uh, ik kan heel voor mezelf opkomen. Want als iemand zegt, je mag niet hardlopen, naar nou, reken maar dat ik wel ga. Of als iemand mijn voorstelling ja. dreigt te verklooien, reken maar dat ik... Of als iemand iets anders mij dreigt aan te doen, dan sta ik echt wel voor mezelf. Maar in, bijvoorbeeld in die wereld van tv en alles wat daarmee te maken heeft... Op een bepaald moment ben je ook een beetje um, uh, nou ja, of, of suf, uh, geluld of sufvergaderd... of weer een ander verhaal, of het nou een netmanager is... of een om, omroep, of wat een goed idee, en dan verdwijnt het weer. Dat vind ik een beetje zonder van de moeite. Dan ga ik liever iets moois maken in theater, of iets schrijven, of radio maken. Daar heb ik dan meer lol in. Ja, want ervaar je het wel als een, uh, uh, als een verlies uh, of, of als, als, als een teleurstelling... Dat, dat sommige deuren gewoon dicht zijn gegaan? Nou, die dingen die je noemde, het is ook weer wel weer jaren geleden. Maar, ja, uh, maar laat uh, ik het zo zeggen. Toen ik jou leerde kennen, want ik heb, ik heb je overwinning geloof ik nog gezien. We uh, hebben het nu echt als... over 1989, hè? Ja, dan, dat mag ook best wel. Okay. Ik bedoel, ik ben gewoon heel erg oud. Uh, <laughs> <laughs> toen, te, ik heb jullie altijd wel aardig gevolgd. En er was een, een tijd dat je bovenop de Olympus zat. Was je tegelijk op radio, televisie, in de krant, uh, uh, in het theater, uh, ja. platen. Nou, je kon zo gek niet verzinnen. En, of ik deed het wel. Of jij deed het ja. wel. Nu, nu nu, zijn, nu komt er ook wel eens een tijd dat iemand zegt van nou ik ik heb er wel eventjes genoeg van Dolph Jansen. Dat kan ook, ja. En dat ervaar jij nu ja, aan de dan, um, Ja, maar dan, laten we zeggen, uh, als je dus een langdurig even op tv bent... heel veel mensen zien dat en op een paar minuten zijn ze je zat... wat ook momenteel een wel eens met iemand gebeurt, ja. dat, dat kan gebeuren. Uh, ik denk dat ik inderdaad in die periode die jij omschrijft... Uh, vast te veel heb gedaan. Uh, ik vond het allemaal leuk, ja? het lukte. Ja. Uh, ik had er lol in, maar uiteindelijk doe je dan uh, te veel... Uh, waardoor je er misschien uh, wat, wat, wat, wat minder lol in hebt... omdat je gewoon te moe bent om ervan te genieten. Dat is zeker zo. En beslissingen bijvoorbeeld, zowel toen bij, bij, bij 3FM, waar ik een heel lang programma heb gemaakt, 14 jaar op de vrijdagmiddag. Wat ook heel leuk was uh, trouwens. Wat, wat, weet je wel, volstrekt afwijkt van alles wat op 3FM was te horen ja. en op andere dingen. Dus en daarom moest zin. je ook weg. En vermoedelijk moest ik daarom <laughs> ook weg. Um, uh, zowel dat als ook pingpong, wat ik jaren gedaan heb, um, dat paste mij heel goed. Pinkpop betekende live presenteren, interviews... ik weet wel genoeg van popmuziek en van bandjes om het erover te hebben. En ik kan, of het nou uh, uh, drie uur live of tien uur live achter elkaar is... dat hou ik allemaal vol en dat vind ik allemaal leuk. Er waren andere redenen dat dat, dat, dat stopte. Ja, dan is dat een teleurstelling omdat ik het graag doe... omdat ik het leuk vind om op zo'n festival rond te lopen... en me daar op mijn gemak voel. En als je dan ook nog iets kan maken wat mensen uh, leuk vinden... wil je dat doen. En als dat dan om andere redenen uh, verandert of uh, verdwijnt... is dat een teleurstelling, mm -hmm. maar... Ja, in mijn geval niet iets waar ik dan zou zeggen. Uh, nog heel lang van wakker ligt. Ik denk en je wel. Je hebt er niet veel last van. Last in de zin van? Te, uh, gewoon dat die teleurstelling op je drukt. Dat je gaat twijfelen aan jezelf. Ondermijns wat noemen. Dat, dat gebeurt ieder mens wel eens hoor. Ik twijfel zeker wel aan mezelf. over van alles. Maar uh, bij deze dingen niet. Uh, omdat, omdat ik. Uh, ik weet dat ik iets aan het maken was wat nog steeds leuk was en goed was. En ik, ja, ik kon heel uh, goed zien waar de beslissing was genomen ja. en waarom. En dat heeft dan ja, inderdaad met, bij, bij 3FM met, met, met marketingonderzoeken te maken... waarin ik niet goed scoorde, omdat ik niet uh, tot de 3FM-luisteraars sprak... maar tot 500.000 andere luisteraars. En bij Pinkpop, omdat de drie omroepen besloten... Want er moest van elke omroep één presentator. En toen had de vader er twee. En toen zeiden ze, Dorf, bedankt en, en uh, is Giel dat blijven doen? Ja, dat zijn beslissingen en, en dat, dat, daar kan je heel lang voor wakker liggen. Of denken, okay, zo het. Ik ga weer ja. wat anders doen. Ja, Maar lig je er ook van wakker? Of? Nee, ik heb zelfs toen... Ja, ik, ik ben heel... Ik lig... Uh, Weinig wakker? Ik heb laatst wakker gelegen, maar, dan, weet je wel, maar ik lig... Ik lig um, Waarom nee, ik lag je laatst soort... wakker dan? Ja, maar... je, je hebt was niet dat je, dat, je, dat je wakker ligt, dat je ligt, ligt te zweten. Ja, gewoon nee, ik altijd. Als ik uh, koffie s'avonds laat heb ja, verdronken dan, ligt, dan lig ik, dat ik wakker. Dat moet je ook niet doen. <laughs> nee, maar ik merk bij die dingen... Uh, ik bedoel, en nogmaals, dat heeft, heeft me toen zeker geraakt. En uh, ik wist ook niet eens dat hier in, de, in deze bundel nog daar uh, iets over stond. Ja, ja, um, kleine dingetjes. Maar ja, zegt is waar. Uh, nee, nee, het raakte me. Ik was teleurgesteld. En ik heb dan wel schijnbaar ook het ding van... oké, okay, dan ga ik wat anders doen. Dan zoek ik iets anders waar ik het leuk mee Er staat hebben. bijvoorbeeld een column opgenomen... en die gaat over het fenomeen solliciteren. Ja. En jij komt erachter dat je je hele leven nog nooit ergens gesolliciteerd Eigenlijk hebt. nog nooit gesolliciteerd. En dat er toch een moment nu komt dat je, ja, dat je even kenbaar moet maken dat je iets wil... En dat is een totale cultuuromslag. Ja, hoewel voor een jongen die eigenlijk, wat carrière betreft, heb je gewoon de wind altijd behoorlijk in je rug gehad. Ja, en dat gevoel heb ik nog steeds. In de zin van, ik, ik voel mij uh, zeer uh, bevordigd dat ik. Ik bedoel, ik bedenk iets, ik ga iets in theater maken. Ik heb een impresariaat wat dat voor mij uh, verspreidt. Er zijn heel veel theaters die, als ze mijn naam en een nieuw programma zien denken van hey, leuk, we gaan dolleverens vragen. Ik kan die lekker trainen in het bos hier. Dus ik, ik heb die vrijheid om dat te doen. Ik mag op twee hele mooie plekken op Radio 2 of zaterdag en op. Zes op zondagavond een programma maken. Ik heb een paar plekken waar ik mag schrijven. Dus in die zin eh, heb ik nog steeds niet het gevoel van. Euh, ik moet gaan solliciteren of nee. eh, ze bellen niet meer. Op een bepaalde manier gaat dit ook over dromen en durven en doen. Dit, dit, deze bundel. Als je het zo bij elkaar ja. ziet, dan denk je, je moet ook iets durven, je moet lef hebben, je moet je, moet je gezicht laten zien. Probe kun je mij in één zin zeggen wat datgene is waar jij nu van droomt, wat jij heel graag zou willen doen. Want je doet natuurlijk alleen al op dingen die je wil. Maar heb jij nog een diepe droomverlangen poeh, want, want dan gaat het over, over iets wat ik wil maken. Of... Je mag er ook even over nadenken. Dan gaan wij naar een luisterfragment. Wat vind je We daar... doen we een luisterfragment en er schiet me terwijl je dat zij wel iets te binnen, maar ik ga het nu natuurlijk proberen om het straks in twee hele goedlopende zinnen te zeggen. Ja, dat vind ja, ik mooier. Ja, dat ja, ja, is, is ook mooi. een leuke cliffhanger. Ja, oh, ik, ik hang al, ik hang al hè. Ja. We gaan namelijk even deze en volgende week laten we elke avond een fragment horen... van uh, luisterboeken die genomineerd zijn voor de ESTA-prijs voor het beste luisterboek. Een prijs die woensdag 15 juni volgende week woensdag dus, live wordt uitgereikt tijdens een speciale uitzending van Kunststof Radio. En we komen die avond live vanuit de Grote Zaal hier in de Smet. Onze speciale gast is dan Vincent Bijlo. Hij heeft heel veel luisterboeken uh, gelezen tijdens zijn leven. Dus uh, dat is een expert op dat gebied. En met hem gaan we een reis maken door de wonderenwereld van het luisterboek. Vandaag een van de genomineerden. Uh, de nummer 2, Reckless, van Cornelia Funke. Dat is een Duitse schrijfster. En voorgelezen door Jan Meng. De spiegel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 Ja, de mooie stem van Jan Meng. Hij las voor Reckless van Cornelia Funke. Een van de genomineerde boeken voor de ESTA-prijs voor het beste luisterboek. Volgende week woensdag 15 juni wordt hij hier in, uh, in of Radio bekendgemaakt. Of Jan Meng hem krijgt, of iemand anders. Er zijn vijf genomineerden uh, waarover elke uit, in elke uitzending laten we een, een fragment horen. Uh, Dolf, jij bent natuurlijk een fan van luisterboeken, neem ik aan. Ik heb er wel een paar. Je hebt er wel een paar. Ja, ja. Oké, okay, noem één titel. Weet je dat nog? Nee, als ze okay. liggen op een stapel. M van nog te beluisteren, luisterboeken. Ja, ik lees heel veel. En, uh, en, en ik luister ook wel, maar ik lees liever en dan met muziek. Dan kan ik mijn eigen soundtrack maken bij het boek wat ik lees. En dat vind ik mooier. Nog dan, dan prachtige stemmen die mij ja. het uh, verhaal voorlezen. Ja, ik snap dat wat je, wat je doet. Er komt een, uh, een mailtje voor je binnen van iemand die zegt: het verschil tussen leeglopen. Alles vertellen. En de kunst ligt in het weglaten. Ik vind dat Dorf Jansen dat heel erg goed doet. Houden zo. Daarin krijgen we op een mooie manier heel veel van hemzelf te zien. Frank van de Bos. Dankjewel, Frank. Kijk. Kijk mag je gewoon hebben en inlijsten. Beneden, in de grote staal, zaal hier van Studio met in Amsterdam... wordt op dit moment gedebatteerd over de buitenlandsjournalistiek. In deze tijd van globalisering, geavanceerde techniek, digitalisering... en de onbegrensde mogelijkheden van internet en sociale media. Wezenlijk onderdeel van deze avond is de uitreiking van de Dick Scherpenzeelprijs... die in het leven is geroepen ter nagedachtenis aan de Nederlandse journalist Dick Scherpenzeel... een pionier op het gebied van de buitenlandsjournalistiek... en berichtgeving over niet Westerse landen. De prijs wordt sinds 1975 uitgereikt. De jury onder leiding van journalist publicist Frauke Santing heeft net de winnaar bekendgemaakt van de, zowel de per, persprijs als de aanmoedigingsprijs. Er waren drie genomineerden. Metropolis, dat is een televisieprogramma van de VPRO, had uh, genomineerd Stan van Engelen. Die had de uitzending De Tijd van de Maand gemaakt, de documentaire aflevering. Kees Beekman schreef het boek Tussen Hoofddoek en String, maar de winnaar was een van die drie genomineerden. En hij zit hier nu aan tafel. Juri Boom, die schreef het boek Als een nacht met duizend sterren. Juri, gefeliciteerd. Dankjewel. Ik hoorde van de jongen van de bar beneden die Jammer. overigens een vriend van je is, ja. dat je dood zedenwachtig ja, ja. was. Klopt, klopt. Ja. Waar was je eigenlijk zo precies zo over? Uh, over hoe ik zou reageren als ik niet gewonnen zou hebben. Ik kan namelijk niet zo goed tegen mijn verlies. Ga je dan met dingen gooien, mensen nee, in elkaar? Nee. Oh. dat is niet. Ik heb één keer meegemaakt dat ik uh, genomineerd was voor een prijs. En ik dacht, die ga ik winnen en ik won hem niet. En er kwam iets zo treurigs over mij. Um, ik vond het gewoon heel spannend. Nou. Ik vond het toen spannend en nu nog veel spannender. Ja. Waarschijnlijk heeft de jury lovende woorden gesproken over als een nacht met duizend sterren. Laten we het even kort hebben over wat dat precies is. Het is een boek dat zich afspeelt. Wat gaat over de journalistiek die jij hebt bedreven in Afghanistan, Oeroeskan. Ja, het boek is eigenlijk een verantwoording voor hoe ik als redacteur, verslaggever van de Groene Amsterdammer, journalistiek heb bedreven in Oereskan. Voor een deel door mee te gaan met Nederlandse troepen. En Godzijdank is het me ook gelukt om later er echt onafhankelijk daar te werken zonder Zowel dat ik uh... embedded als unembedded, embedded Juist. zoals dat dan heet. Ja, en ik wilde daar uh, toch wel verantwoording uh, over afleggen. Dus de wereld achter mijn reportages laten zien en met name ook laten zien hoe ontzettend wij journalisten beïnvloed worden. We geven het liever niet toe, maar door uh, voorlichters, maar ook door uh, het meegaan met die Nederlandse troepen en je gaan identificeren met die mannen die jouw taal spreken, die bij jou om de hoek vandaan komen... en je gaat het over wij hebben en zij, dat is de vijand. En is het zo dat je, dat je inderdaad uh, nou ja, overdreven zegt schrijven wat Defensie wil... al was het maar omdat je anders de volgende keer niet mee mag? Uh, ja, uh, ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik me beter uh, in hun straatje kon schrijven... en dat het alles mis zou gaan. Op een gegeven moment ben ik me gaan verzetten. Uh, en toen bleek ik toch nog wel mee te kunnen... Dus um, ja, er is een soort van angst. Zelfcensuur dus eigenlijk? Zelfcensuur speelde bij mij een grote rol. Er zullen weinig journalisten zijn die het toegeven. Misschien ben ik een watje of zoiets, maar bij mij speelde het een grote rol. En pas toen ik me ging verzetten en weigerde een interview terug te trekken... terwijl Defensie dat wilde. En me werd verteld, ga maar naar huis, pak je spullen, je kunt gaan. Uh, nou ja, ik pakte mijn spullen vervolgens bleek dat ik toch mocht blijven. Toen dacht ik, hé, hey, ik heb verzet geboden en verdomd. Ik hoef niet weg. Ja. En dus... dat je geen watje bent... Uh, dat blijkt ook wel uit het feit dat je uh, op, op een aantal manieren het nieuws hebt gehaald hè, met dit ja. boek. En met de dingen die jij daarin uh, uh, als journalist hebt gedaan. Ja. Waarvan uh, een van die uh, belangrijke. Ik, ik heb hier trouwens een foto voor me. Dan zit je aan de. Waar ja. uh, zit je nou met een, met een bivakmuts en een uh, ja. legerpak aan? Ja, het is geen bivakmuts. Het is, uh, het is een zwart-wit foto. Maar uh, in kleur zou je zien dat het een blauw scherfvest is wat ik aan heb. Ik draag liever geen militaire kleding. En een, uh, ik heb wel een militaire mutsje op. Het is heel koud bovenop een heuvel, ergens in Oerskan. Ik rook een sigaret en ik zit in de deur van een panzerwagen. Je hebt verschillende keren heb jij dus, uh, Defensie bekritiseerd. Ja. Maar een aantal keren heb je ook het nieuws gehaald. Zoals bijvoorbeeld uh, heeft dat ertoe geleid dat in oktober 2007 de gevechten mochten worden getoond in het NOS-journaal. Ja. Uh, wat is er toen precies gebeurd? Nou, dit was eigenlijk een, een niet afgesproken samenwerking tussen Peter Tervelde van het NOS-journaal en. en Mijzelf. Uh, um, wij hebben het duidelijk gemaakt. Het, ik, ik begon er eigenlijk mee dat. Uh uh, dat Defensie op een gegeven moment toch echt wel propaganda aan het bedrijven was. Propaganda in de zin van de werkelijkheid voor een groot deel weglaten... en alleen maar je eigen zaak uh, bepleiten. Uh, door, door te stellen dat er uh, helemaal niet, niet hard gevochten werd... en door heel veel uh, zaken uh, weg te laten. Uh, op een gegeven moment kwam ik op een basis terecht... waar ik echt alleen maar wilde schrijven over die opbouwmissie, de opbouwwerkzaamheden. Dat werd me ook verteld, dat kan. Hè, want zo is die missie aan ons verkocht. Uh, vanaf het moment dat ik daar zat raakte de boel omsingeld. Stom toeval door uh, Taliban-eenheden. En uh, ja, daar schreef ik over, maar dat werd echt zwaar gecensureerd. En naar buiten toe... Uh, zwaar gecensureerd, dat moest je laten lezen ja, voor publicatie. Ja, ja. En dan Verenigd. ging de rode pen een patloot ja, doorheen. Ja. Nee. en er is een, een keer een fout gemaakt... waardoor uh, ik nog een keer onder ogen kreeg wat er eigenlijk uit moest uit mijn uh, stuk. Uh, dat zou mij dan heel tactvol verteld worden. Dit kunt u beter niet doen. Ik kreeg gewoon doorhalingen te zien. En dan merk je dus gewoon hoe ver die censuur gaat. En daar heb ik me bijvoorbeeld toen ook niet meer aan gehouden. Uh, minister van Middelkopen, dat, destijds defensieminister was, was dat was voor mij de druppel, die zei in Nederland... dat het allemaal helemaal niet zo ernstig was rond die basis in Deirwood. En dat de Taliban vochten met de moed der wanhoop. Ja, ik heb niet vaak bang in de Nederlandse militairen gezien, maar toen wel. En dat is ja. vanmiddellijk ook, klopt natuurlijk, met. het wordt steeds veiliger, het gaat goed. We zijn met opbouwmissie bezig, Precies. we bouwen schooltjes, et cetera. En dat was voor mij de aanleiding om dat hele zware woord propaganda dan maar eens te bezigen. En dat heb ik op zoveel mogelijk plekken gedaan. Daardoor is er discussie, dus op de radio, uh, televisie... je hebt ja. dat zelfs kunnen doen, in, in kranten ja. en zo, in de Groene Amsterdammer. Daardoor is er discussie ontstaan bij de voorlichters van Defensie. Want een deel daarvan dacht, ja, wacht even, we zijn niet goed bezig. Dit gaat te ver. Uh, uit die discussie is gekomen dat ze toch op een andere manier... iets meer openheid wilden bieden, en verdomd. Uh, er was een uh, defensiefotograaf die ik goed ken, Gerber van S., die had opnames gemaakt van, uh, van een hinderlaag uh, waarin hij terecht kwam. Uh, beeld, uh, dus, uh, beeld, beeld, dus lopend beeld, camerabeeld. dus is heel heftig. Dat zou normaal gesproken nooit uitgezonden zijn geweest. Als niet die discussie was aangeswengeld via de Groene Amsterdammer en dat woord propaganda. Toen heeft Peter Tervelde en Erik Feiten, de cameraman van de NOS. die hebben ervoor gezorgd dat dat filmpje uh, bij de NOS uitgezonden kon worden. Die hadden de hand weten te leggen op het materiaal. Die zouden het sowieso hebben uitgezonden. ook al was die discussie er niet geweest. en die toestemming niet gekomen. dan hadden we weer een andere ruil gehad. Zo ja. hebben we een beetje samengewerkt eigenlijk. Ja, maar uiteindelijk, hoe is het dan nu gesteld met. Want die, kijk, ja, dat is een, allemaal, zijn allemaal druppels op een gloeiende plaat, denk ik, toch? Of niet? Nou, dat dacht ik ook. Uh, of heeft het wezenlijk ook iets, iets veranderd... In de, in de manier waarop we nu in Nederland met uh, oorlogsjournalistiek omgaan? Ja, ja ik, ik weet het nog niet helemaal zeker. Kijk, uh, uh, druppels op een gloeiende glo plaat. Wat er aan de hand is nu, is dat het, het, het lijkt wel heel normaal te zijn... om, om uh, zonder na te denken embedder te gaan. Alleen maar bedden te gaan. Dus niet ook nog eens, los van het meegaan met die krijgsmacht... daarnaast nog eens... Terug te gaan zonder die krijgsmacht. Zo moet je Soen in de stichting En gewoon zelf kijken. Ja, het, het lijkt wel op dat dat nu de, de, de norm is geworden. Dat was het althans in Oeruzkan. hoofdredacteuren vonden dat, denk ik, makkelijk en goedkoop. En hebben daar niets tegen gedaan. Maar uh, er is natuurlijk wel veel kritiek gekomen ook door mijn boek en ook door mijn publicaties... waardoor journalisten zijn gaan nadenken. En je ziet nu bij die missie in Kunduz, die nog echt van start moet gaan... heb je nu al de eerste onafhankelijke reportages gezien naar dat gebied. Het is daar minder gevaarlijk, een ander deel van Afghanistan. Maar het zou heel makkelijk zijn om gewoon te wachten... en je te laten invliegen gratis en voor niks door Defensie... en met ze mee te gaan. Nou, dat, ik, ik heb het vermoeden dat het nu beter zal gaan. Je moet als journalist zelf gaan kijken in Kunduz... Natuurlijk. Wat we doen als politiemissie. Natuurlijk. En, en ik vermoed dat, het nu, dat, je de, dat lezers en kijkers en luisteraars, jou als verslaggever of jou als hoofdredacteur van het medium, je er niet meer zo makkelijk mee laten wegkomen. Dat je alleen maar die tak van sport ja. beoefent. Je moet, je, mag allebei, je moet allebei doen. Ik ben niet tegen embedded verslaggeving, maar je moet ook onafhankelijk kijken. We hebben het over democratie, hè? over controleren van de gewapende macht eigenlijk. Hoe, uh, waar gaat jouw volgende reis naartoe? Ja, het vroeg van de Linde, de presentator van beneden, net ook al. Ik weet het nog niet precies. We hadden dat niet afgesproken. Nee, niet, dat weet niet. ik. Uh, tenminste, <laughs> dat vermoedde ik al. Het is een voor de hand liggende vraag misschien en een raar antwoord. Want ik weet het echt nog niet. Um, ik heb even wat minder gereisd, want het gaat je niet in de koude kleren zitten. Uh, ik besteed nu ook wat meer aandacht aan mijn gezin. Maar ik wil wel heel graag weer weg. En mijn geliefde zei laatst tegen me ben jij wel gelukkig? Toen zei ik, ja hoor. Toen zei ze, nou, volgens mij word je nog gelukkiger... als je weer eens een tijdje weggaat. Dan wordt het allemaal niet makkelijker gemaakt. Maar je krijgt nou geloof ik 10.000 euro... Precies, omdat ja. je deze prijs hebt gewonnen. Precies, dus nu kan ik eens goed gaan nadenken over uh, waar ik heen ga. En ik wil heel graag samen met Jeroen Oelemans... mijn uh, makker en fotograaf waar ik veel mee werk. Je vaste en, reispartner. Ja. Ja. ja, dat lijkt me geweldig. Dat wil je weer op pad. En je weet nog niet waar naartoe. Nee, ik heb wel zo mijn vermoedens... Uh, hij houdt het stil, hè? Hij weet het al, maar hij wil ja. natuurlijk die andere journalisten voor zijn. Nee, alles. Ja. nee zeg het maar gewoon. Het, het, het zal niet een heel bijzondere, bijzondere nee, plek worden, denk ik. ik. Ik ben nu wel heel benieuwd wat er op dit moment gaande is in bijvoorbeeld Libië... waar we nog wel iets over horen, maar niet zo heel veel meer. Nee. Syrië is bijna niet bereisbaar. Jemen vind ik ook heel belangrijk en heel interessant. Uh, maar mijn eerste gedachte is Libië, maar ik, ik weet het nog niet precies. Ik vind het heel fijn dat je gewonnen hebt. Gelukkig hebben we ook al een heel uur uh, aan jouw boek besteed. Dus dat hebben we dan op dat moment in september goed gedaan. Toen het net uitkwam. Als een nacht met uh, duizend sterren. Jury Boom, van harte gefeliciteerd nogmaals. En geniet van je overwinning. Je mag op schouders gaan zitten. Je hoeft niet <lacht> wild om je heen te gaan. Een drankje. een Gewoon drankje een drankje een drankje drankje. Ja. Ja. Ja. van ons. Ja. Dus zullen we je gewoon ja. gratuit aanbieden aan de bar. Dank je wel. Dank je wel. En zijn boek heet dus, voor de luisteraars die dat nog niet doorhadden... Als een nacht met duizend sterren. Yuri Boom, de dik scherpe zilvrijs, gaat naar hem toe. Uh, ondertussen heeft Dolf Jansen heeft, uh, toch zitten broeden op twee volzinnen. Nee, ja, het is dan komt ja, je de prijs in, ja, ja, Je hebt ja, het over onge... oorlog en ja, over, over journalistiek. En over het, het, het controleren. Want daar gaat het om. Het controleren van, van de politiek en van Precies. de krijgsmacht en noem maar op. Dat zijn grote dingen, weet je wel. Ja, dat is Echt. een machtig mooi onderwerp. Ja. Daar, daar had jij in Spijkers met Koppen ook wel uh, raad mee geweten. Uh, ja, dat doen we ook. Het mooie van spijkers is dat we dat als we die zeven onderwerpen van de week bekijkt, dat er altijd wel twee of drie echt, laten we zeggen, politieke of sociale onderwerpen bij zitten en ook een paar wat lichtere. En dat is het mooie van het programma. Dat het uh, al die niveaus worden gepakt. En uh, dan pakt Felix Meurs het ene niveau en ik het andere eigenlijk. Ja, en jullie dekken alles. Maar uh, toch even naar die dromen daden. Ja, het is niet zo dat ik zou zeggen, er zit een droom van... ik wil dat en dat tv-programma maken. Maar als ik kijk naar waar we het eerder over hadden... naar of het nou gaat over duurzaamheid, over, over uh, vlees eten... over heel veel ideeën die ontstaan, producten die ontstaan... mensen die gewoon met een goed idee op het gebied van uh, kleding... en spullen die we nodig hebben, uh, voedsel, noem maar op. Dingen die te maken hebben met hoe sta je in de wereld... en kun je op een leuke manier uh, duurzaam zijn... Uh, nadenken over de toekomst uh, en toch iets leuks maken. En misschien ook nog wel geld verdienen als ondernemer. Uh, kun je zorgen dat afval geen afval meer is, maar grondstof, nou, al dat soort dingen. Er zijn heel veel ideeën. Een programma maken waarin je op een, uh, zowel op een, op een lichte toon... als inhoudelijk laat zien wat er allemaal gebeurt. Hoe je uh, dingen kunt maken, ideeën kunt gebruiken... en ook als consument daarin mee kunt gaan. Uh, niet wachten op de politiek tot er iets verandert... op klimaat- of duurzaamheidsgebied. Maar zelf dingen gaan doen en veranderen. Uh, er zijn er wat mooie boeken over gemaakt. Maar een tv-programma maken... Gewoon laten, laten zien. En uh, ik ben natuurlijk iemand die weet je, op iemand afgestapt en een interview kan maken... of, of uh, op een ja. leuke manier kan laten zien... Omroep Links bestaat niet meer. Die Klopt, die deden de, de, de, de, de, de dingen. Uh, uh, maar uiteindelijk, bij welke omroep het, het zit, maakt ook niet uit. Maar, maar zo'n soort programma maken en laten zeggen op mijn toon laten zien... dit is uh, hoe de wereld ervoor staat, dit is waar we heen kunnen... met leuke ideeën, met leuke producten. We kunnen het echt heel leuk hebben. We kunnen ook best wel vlees eten als het zo nodig moet. Is dit eigenlijk een du andere? duurzaam shirtje of bestaat dat nog niet in de in de, in de, in de, in de, in de In de loopsport, zoals wij dat noemen. Um, uh, dat ga ik in De, de Rensport is een paard. <laughs> dat is de Rensport. Het ja, is en, toch dat ook is wel leuk. Ook hartstikke leuk, maar niks voor mij. Um, het, is het probleem in, in, in kleding gebeurt steeds meer. Um, uh, dus in, in, uh, je kunt al jeans kopen van uh, ja. bio en van, en van vezels. Dat weet ik je kunt ook. Uh, ja. Bij een paar winkels overal in Nederland kun je uh, goede kleding kopen. Um, loopschoenen bijvoorbeeld nog niet of nauwelijks. En ik heb loopschoenen nodig, dus in die zin uh, overtreed ik mijn eigen normen. Maar ik heb loopschoenen nodig, dus ik doe dat. Maar het is um, een uitnodiging om voor, voor producenten om... Uh, om ja, er om wordt denk ik ook wel aangewerkt. Loop... Je kan het niet missen. Ja, je nee. ziet wat erin. In de, in de kleding gebeurt, kan het niet anders dan in de sportkleding ook meer gebeurt. En ik wil, ja, als het even kan, ook een duurzame loopschoen en een duurzaam uh, renpakje. Ja, dus dat moet een uitdaging zijn voor luisteraars. Wat komt er op jouw tegel te staan? Want we zijn aan het einde van deze uitzending. Het kan zomaar zijn waar ik ben, loop ik, waar ik loop ben. ik. Dat vind ik wel een mooie. Ja, die, die komt uit je boek, maar het ja. gewoon, is gewoon geknipt voor de tegel. En het is ook waar, hè? Want dat is, ik heb geen motto's, maar als er nee. een motto is, waar ik ben, loop ik, waar ik loop ben. ik. Ja. Want dat, dat, dat zit vrij veel in voor mij. Ik zou dat op gaan schrijven. Zou ik dat ik, gaan doen? En dan, dan op, op deze tegel? Twee dingen komt niet vandaag hierna, maar wel oh. langs de lijn. Met een live verslag van de oefen in de nederland vanuit Montevideo. Dus dat is uh, hartstikke spannend, voetbal. En een hele kleine lettertjes. De man van de Rensport. Loopsport. Rensport. Jammer dit, hè? Tof Jansen, ja. Het Dank het meneer Jansen, dit was aflevering 2092. Ik wens u een prettige avond en tot morgen. Radio 1. E Ten NTR brengt cultuur. Elke dag. De EHEC-bacterie heel Europa heeft het erover. Contra España, contra Andalucía en contra Almería. De vraag is ook of het alleen om komkommers gaat of ook om tomaten en sla. Eines Hamburgers, der aan e EHEC erkrankt was. Dat Tauke de boosdoener is die de EHEC-bacterie bij zich draagt. Zo'n partij, Tauke, vindt dat er veel te veel paniek wordt gezaaid. Dieze EHEC-virus niet in die ware is. Paniek en paniek